is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Nu op Radio 501, Meer Matthijs met Matthijs van der Meer. running round through town, looking like a fool, so I don't work, can't buy things for you, not the type to buy that, I can't afford this, and I roll up my roll ups, I can't afford steaks, not the type to buy meat when I take you out to eat, cause I'm the type that can't afford shit, and I hope that you can still be into me, see I'm the type that gotta try to make it in the industry, I'm far from a star.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 Jongens, wat een zondag ja. het, is, het is niet dat ik er geen zin in heb, maar ik heb thuis een nieuwe bank En het is zo verleidelijk Om dan gewoon te blijven liggen Want ik denk echt, als ik daar vanavond op ga zitten Dat ik er niet meer vanaf kom tot ergens Dinsdagavond of zo. Want ik heb een zware avond gehad En ik niet alleen, eigenlijk het voltallige team van Radio 501 Die heeft best een zware avond gehad Want niemand minder dan onze eigen Johnny van Orden was jarig Dames en heren Daarom, nou, speciaal voor Johnny Nummertje van Chromio Don't turn the lights on nou, daar kan ik ook heel zwaar mee inderdaad vanochtend. Die lichten, oh. Take me back to the month of may when i want you to do it Het jaar ga ik studeren. Tot die tijd heb ik niet echt iets om ochtends vroeg mijn bed uit te komen. Dus ik, uh, ik heb een beetje een... Nou God, richt, ritme mag ik wel zeggen. Het ritme van de nacht. Ha. Leuk hè? Ha. Oh, de jaren negentig. Heerlijk. Straks nog heel veel mooie muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Engel. En als jij iets wil horen, laat het even weten op de chat of op Twitter. Dan komt hij sowieso voorbij. Aan op de dik dickbag Ik kom altijd aan in zijn ah, yeah. Oh my god, yo, here we go again Geen video, ga act, breng Hitte voor de fans, Het Liefde voor de craft. en het bad Engel is bad, of bad, bring ik good Yes, can I get it, amen yeah. de stage presence zie je niet over het hoofd Loopt, rond alsof een verdommen op het podium woont Engel en just. voor checken of geloven gewoon Qua zo sowieso een veel hoger niveau so. just is chilling, Engels yeah. engel is chilling Wat kan ik zeggen, hip hop is yeah. in de building Killing it bij de ellende, milie van milie, dat is weet yeah. in die buiten tweeën. Stijgen, krikken, krikken, krikken, krikken, krikken, krikken, krikken, krikken, krikken, krikken, krikken, zo so van ik heb dit, trap de deur in, no biggie No pun intended, oh god damn it Hengel en just brengen het hard met mijn presto magic man. ster in die fucking game right. Maar wel een point op oude kicks Als Nike en Panties van Anthony Hardaway Is even niet anders, alles gaat plat Want ik haal lappen tekst door de mangel heen En ik bless alles met een... No problem ook geef je die 5 meis als een DAC-show? Noem me de ambassadeur, ja die old school hebt, Brengen die ambassadeur, Dus staan de kerk voor de vakman. Just, ik heb ruimte nodig. Pak uit de hoogte, man, dit is de juiste bodem als een bruine boterham. Was ik niet duidelijk? Twee keer stampen met je voeten en met je vuist nog een motjeslag. Boom, boom, bang. En met Riddle of the night. kom ik ineens op een straatje hier in, uh, van de muziek terecht. Van de jaren negentig, ja. En daar zat toch wat lekkers tussen. Dit is alweer even uh, een aparte slagmuziek. Zoiets wat je eigenlijk alleen in de jaren negentig hoorde ook: de tribal dance.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 Put it out, out, out We can light it up, up, up so They gon' put it out And we gonna let it be. Deze prachtige 17 november 2013 is een memorabele dag voor de mensen in Egypte. Want in 1869, ja toen al, een gigantisch bouwwerk dat geopend werd. Namelijk het kanaal van Suez. En toen hoefde je niet per se met, uh, over de rivier Nijl de nachtboot naar Cairo te nemen. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Nee, nijdboot Cairo kwam dus sinds toen, 17 november, ook gewoon door het kanaal van Suez. Uh, niet alleen voor Egypte en het Zeeuws-kanaal is deze 17 november een hele speciale dag. Het is ook tevens de verjaardag van meneer Joost van den Vondel. En daar is een park naar vernoemd. En dat is iets wat wereldwijd toch eigenlijk wel bekend is. Want er is een bandje uit Londen genaamd Vondelpark. En die hebben een prachtig nummer genaamd California Analog Dream. Uh, dat is echt wereldwijd hoor, dat Vondelpark. Iedereen kent dat wel als je in Amsterdam bent geweest. Is het blijkbaar een, een naam opgebouwd do yeah. jij om dat soort dingen in de gaten te houden hè? Maar die album top 100 Van vandaag de dag, daar snap ik helemaal niks van De top 2 namelijk De bovenste 2 Zijn Kinderen voor Kinderen En de 3 J's Nou, of ben ik gek dat ik daar niks van snap Of is heel muziekkopend Nederland Een beetje doorgedraaid denk ik Wel ja nee, Kinderen voor Kinderen snap ik dan nog ergens Sinterklaas komt eraan, dan krijg je dat soort dingetjes natuurlijk Schoenkruidjes en dergelijke maar de 3 as <lacht> Dan M&M, lijkt mij, toch? Met die nieuwe. Je hoort hem nu met The Monster. Samen met Rihanna. I wanted to fame, but not the cover a news week, oh well, guess beggars can't be choosy, wanted to receive attention from my music, wanted to be left alone in public, excuse me, wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways, fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew. but it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely <laughs> abused ink, use it as a tune when I blew steam, hit the lottery, ooh wee, but with what I gave up to get, was bitter sweet. it was like winning a used me, I cause I think I'm getting so huge, I need a shrink, I'm beginning to lose sleep, one sheet. Too sheep going cuckoo and kooky is cool keep but I'm acting weirder than you think cause I'm, I'm friends with the mom.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 Eindelijk is er dan iets meer bekend over dat kleine broertje dat Lowlands uitput. Down the rabbit hole. En afgelopen Lowlands waren er al heel subtiele hints te zien in de krantjes die ze uitdeelden daar. En dat ging dan om hele kleine logootjes. Gewoon in de hoeken van de pagina's en zo. Die rare logo's. Het leek eerlijk gezegd een beetje op een anus. Maar het gaat dan om een konijnenhol. Gewoon een beetje abstract getekend. Down the rabbit hole dus. En dat, ja, het enige wat er nu bekend is... Want ze reden er al heel mysterieus over. Dat het in uh, recreatiegebied de Groene Heuvels bij Nijmegen is. En dat het gaat plaatsvinden op 27, 28 en 29 juni. Maar meer dan dat, ja, we zullen toch nog even geduld moeten hebben denk ik om daarachter te komen. Het wordt kleinschaliger en het is uh, het kleine broertje van Lowlands. Dat is al. Maar ik zorg ervoor dat als er iets te weten is, dat jullie dat dan ook gelijk weten hoor. Dan krijg je dat te horen bij meer Matthijs. Het is al mijn 94ste aflevering. Dat betekent dat die 100ste er akelig snel aan zit te komen. En we gaan het vieren trouwens. Gijs en ik. De 23ste november. Komende week zaterdag. En jij bent erbij. Mike en de Musicians zijn er ook bij. Just is erbij. En we sluiten af met Uncontrollable Urg. En het wordt een feestje waar je u tegen zegt. Dus kom gezellig met ons het glas heffen. Op 100 afleveringen. Gijs Hoogland en Matthijs van der Meer. Hoogtijd van Hoogland. Meer Mathijs. en Matthijs. En dat alles op jouw Radio 501. I'm friends with the en dan gaat hij weer, die, nee, dat is, oh. Dat na 94 afleveringen nog steeds te doen. En nee, nee, we gaan door naar Jamiroquai. Ooh. Virtual Insanity. En als jij nog iets wil horen, gooi het lekker op de chat op Twitter. Dan ga ik kijken wat ik voor jou kan doen. Let me tell you. And far the way seen. Wow, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half my us van Jamurakai. En ik kwam deze tegen van Maloko, die ik nu voor je ga draaien. En die heb ik ook al een tijd niet gehoord. Zeg, sing it back. Een massive attack. Ik heb zo zin in de aankomende zaterdag als Mikey de Musicians, Used en Uncontrollable Urg komen spelen op ons 100 afleveringfeestje. Ja, dat gaat echt zo ongelooflijk hard. Nog zes te gaan dan is het officieel zover. Maar ja, toch vier ik het tot de al eventjes met onze eigen grijze Hoogland. Vorige week waren ze trouwens nog uh, een plaat voor je hoofd, natuurlijk, die Uncontrollable Urg. Nu, de, de huidige plaat voor je hoofd, is voor de Tijdropes. Die heb ik al eerder gedraaid, toch voordat hij Praat voor je hoofd was. Geen idee trouwens dat hij door de plaat voor je hoofdcommissie heen is gekomen ook. Ik had hem namelijk precies een week geleden al gedraaid. En, want toen, ik zag hem al gewoon rondzwerven op het internet en dus zo. Ik denk, nou mooi, die gooi ik in de show. Wat blijkt nou? Dat mocht nog helemaal niet. Pas die dinsdag is hij officieel gereleased. Ik kreeg die dinsdag ook een, een tweetje van een meneer van de Tijdroops, van Marco. Die zei van, uh, nou, kijk onze nieuwe track, uh, le, draai hem maar. Le, le, zorg dat mensen er naar luisteren. Maar... Uh, ja, heb ik al gedaan. Nou, hij was, nou, hij was niet heel boos. Hij wilde er wel om lachen en uiteindelijk, ja, het was toch al te laat. En dan gaan we er maar gewoon van genieten. Hè. Join in van de tijd drops. Dat is straks trouwens. Eerst eens dus even de Alabama Shakes. Hold on. Dit is deze week de Radio 501 plaats voor je hoofd.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 This advice is for free Slack off, man The drinks are on me This is life. This is raw All for one One for all you gotta This call Doen voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rolator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langleven En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken. Verstandig zonden. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol.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 Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BAV4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. BAV4U biedt trainingen vanaf 8 personen tegen zeer scherpe tarieven en is tevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een BAV-cursus per dagdeel. Geheel volgens de geldende richtlijnen is BAV4U het juiste adres om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op www.bav- 4 you.nl en boek de training die bij u past. PFV for you als het echt om veiligheid gaat.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 Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl My friend Groove Armada Heerlijke rustige zondagse muziek Ik heb mezelf ook voorgenomen Het gewoon lekker rustig aan te gaan doen vandaag Want ja, zware nacht gehad weet je Zondag wil ik weer bijkomen Maar ja, dan zie ik weer muziek voorbij komen van ik denk Misschien zit er nog een beetje Van die feestvreugde in bij mij hoor We gaan erachter komen Daar is er K.P. Ninja Zadada My friend ze llama mij serieus. En no ik la Palabra. Nee, het is het feesten. SKP hoor, ja, all the way from Spain. Onze eigen hoornse Tim Knol. Oh, rustig. Nee, oh, oh, oh, oh. Onze eigen Tim Knol uit Hoorn, die is er een tijdje te zuid geweest. En nou, uh, dingen als uh, pinkpop en zo. Ben je wel even toe om het allemaal een beetje te laten, te laten bezinken, te relativeren. En dat heeft hij al ook gedaan. En wat, ja, wat krijg je daaruit? Hij kon toch niet stilzitten. Een nieuwe single en een heel nieuw album zelfs. En nu ben ik een beetje gaan kijken naar zijn hele muzikale portfolio. En wat zie ik hier? Uit 2013 een single in het Nederlands? hè? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord bij Tim Knol. Dus uh, ja, ik heb mezelf ook nog ineens aangezet hoor. Maar nu ben ik wel heel erg benieuwd. Want ja, de titel daagt me al enigszins uit wat dat betreft. Mens durf te leven. Tim Knol. Country. Ja, tof. Je kop in de hoogte, je neus in de wind, en lap aan je laars hoe een ander vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst, maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven, mens durft te leven. Wijzen de weg, waar langs je mag gaan En roepen ga door, als je even blijft staan Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk En hoe je om anderen moet geven Mens, is dat nee En wie is te min? Met wie moet je trouwen? Al heb je geen zin en Daar moet je wonen, dat eist je fatsoen En je wordt genegeerd als je het anders zou doen Al je iets ergs had misdreven Mens, is dat leven. Je de weg daarnaartoe geen liefde maar geld. Mens, wil je zo leven? Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lach maar je lach. Radio 501 Give Me Your Love En er zijn grappige cijfers binnengekomen Ja grappige, het zijn indrukwekkende cijfers Die binnenkomen van de Amerikaanse Album Top 100 Die lijst is ververst En er zijn nieuwe binnenkomers Op de nummer 2 staat namelijk Celine Dion Met haar nieuwe album Loved Me Back To Life En op de nummer 1 Eminem Met zijn Marshall Mathers LP 2 De cijfers die liegen er niet om, want de Marshall Madders LP2 van Eminem, die heeft 10 keer meer verkocht dan die nieuwe van Celine Dion. 792.000 stuks van Marshall Madders LP2, waardoor de rapper op nummer 1 binnenkomt. Dion's Love Me Back To Life komt op de tweede plek binnen met 77.000 stuks. Dat zijn echt nou, cijfers, verschillen waar je u tegen zegt. Dat uh, zegt er misschien ook wel wat over hoe Celine Dion misschien een beetje over de top is. En uh, de Marshall Matters M&M met zijn 41 jaar. Waarschijnlijk die top nog wat bereiken. Het is echt ongelofelijk. Maar goed, ja, M&M heb ik al gedraaid. Celine Dion, daar begin ik gewoon niet aan. We gaan even door met Allure Black. De akoestische versie van Wake Me Up. Dus zonder fietsie.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 100.000 platen verkocht door M&M Bijna 80.000 door Celine Dion En dan wordt de Nederlandse album top 100 aangevoerd dus door Kinderen voor Kinderen en de 3 J's Ja nou, Is het misschien waarschijnlijk Omdat ze in Amerika geen Kinderen voor Kinderen hebben Want anders, ja, dan hadden ze daar ook wel geweten hoor Nou, weet je wat Celine Dion, daar begin ik niet aan M&M heb ik al gedraaid Dan is er maar één logische volgende plaat die je kan draaien Hallo wereld, wereld De wereld is Because this is the way that we flow Higher and higher and higher we go Through dedication, some preservation Ali, I said, I see I, -i. Van, uh, SBS, van SBS6, Net5, RTL4, RTL5 en dergelijke. Die komt met nog een uh, zender. Dat is niet van RTL natuurlijk, nee. Maar naast SBS6, Net5 en Veronica... ...komt er een vierde zender die zich vooral gaat richten op vrouwen. Tenminste, dat zeiden ze eerst. Nou wordt het waarschijnlijk een gokzender. Dus in eerste instantie houden ze hokjes denken. Terwijl een speciale zender alleen voor vrouwen. Maar nu hebben we ook weer de kans dat de belspelletjes terugkomen. Nou, als er iets is wat ik niet mis van de televisie... ...dan is dat de belspelletjes... Maar ja, is dat in plaats van uh, Telcel, bijvoorbeeld. ja, <laughs> Ik weet het niet. Het is, um, het is maar overduidelijk geworden dat we niet moeten gaan bezuinigen op het publieke gestel, als ik dit allemaal zo zie. En anders is er altijd nog Radio 501. En dan kijk je gewoon naar de webcam waar je mij dan heel druk ziet zwaaien naar jou. Dan kun je gewoon gezellig meedoen met de participatiesamenleving Woord van het jaar 2013 overigens. En jouw verzoekjes gooien in de bowlbox of op Twitter en zo. Dan maken we lekker interactief samen hier Radio op Radio 501. Wat jij wil, je kan ook gewoon naar de kijken of belspelletjes. Ja. Weef je uit. Dit is. No, no, no. Het pump in blood. Wat ik daar daarna ga doen. Ja, goh, weet ik nog niet. Heb jij een idee? Stuur je video's, dus lekker door. Naar et meer tijd op Twitter of op de chat. blad. No, no, no. Ja, ja, ja, dat het bloed dat moet rondpompen. Ik heb een verzoekje gekregen van Mike. Ja, dat is een verzoekje waar ik pas zo blij mee ben. The Last Living Souls van de Gorillas. Are we the last? die je hier nu hoorde met Back It Up. Caro Emerald speelt volgende week maandag voor een wel heel bijzonder publiek. Namelijk het Engelse Koningshuis. Ze speelt daarop een, een gala, het Royal Variety Performance Gala. En dat, daar staat ze niet alleen. Ze staat er met Mary J. Bryce, Gary Barlow, Jessie J. En dat is een jaarlijks evenement voor het Entertainment Fund. Benevolent Fund. Ja, laten we daar op houden. En het is een uh, fonds waar koningin Elisabeth Beschermvrouw over is, dat artiesten en ex-artiesten in nood helpt. Dan denk ik aan iemand die met zijn gitaar in de Filipijnen in een boom hangt te uh, wachten op hulp of zo. Maar ik, ja, wat ik me daarbij voor moet stellen, ik weet het eigenlijk niet. Dus daar ga ik me eens even op inezen. En uh, als ik dat weet, dan hoor je dat van me. Want het ja, is best een, uh, een bizar dingetje dat je daar een fonds voor hebt voor ar specifiek artiesten in nood ik ga me er dus even op inlezen en dan hoor je dat van me nu eerst ja nog meer muziek van Nederlandse bodem chef special peculiar Dat uh, die organisatie, laten we maar even afkorten, tot EAWF. Is daadwerkelijk een organisatie. Die dus gewoon artiesten die uh, door ouderdom, ziekte of wat voor kwaaltjes en ook in de problemen terechtkomen. Of uh, financiële tegenslagen. En daarvoor hebben ze dan hulp en echt in alle soorten en maten, uh, ja, zoals verzorgingstehuizen en zo, speciaal voor artiesten. Dus door dat fonds geniet je als artiest een soort van speciale bevoorrechte status. Omdat jij hebt bijgedragen aan het uh, plezier van het land. Ik vind dat een hele mooie. En toch tof dat er uh, aan gedacht wordt dat die mensen dan ja, verder in de watten gelegd worden. Dat we, ze doen iets terug voor de artiesten. Een hele mooie vind ik dat. Artiesten die uh, van, heel, van heel ver komen. En ik al een keer in Nederland heb mogen aankondigen. All the way from Brasilia. Minas Gerais Het apaga, vem de longe. Vindt u pé, saiba como é. Importante ir até o fundo. mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. Nada está à toa, é. Reden nu, het te apaga, vem de longe. Vindt u pé, saiba como é. Het ir até o fundo, mas não langs niet langer laat En E het no de wereld niet langer laat zien. En dat je het leven de wereld niet langer laat zien. En dat je het leven langs de wereld niet langer laat zien. não het Sigo voador, o seu sigo voador, o seu sigo voar. O seu sigo voador, o seu sigo voador, o seu sigo voar. Como é? Importante ir até o fundo, mas não demore muito. Não demore o mundo saiba voltar. Na vista à toa é redemoinho que te apaga, vem de longe. Vinde o pé, saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito. Saiba voltar E fentir lá todo no seu ciclo En nou, aan de titel van het nummer ga ik gewoon niet beginnen. Nee. Na, na, na de Estato. Esta, ja, zonder het ik accent. Portugees is niet mijn sterkste kant, uh, zou je wel doorhebben. Maar prachtige muziek in ieder geval vanuit Brazilië. En de plaat die die dan wil uh, instarten. Uh, nee, gaan we ook weer niet doen. Ik heb een hele leuke voor je zoals een wijze knuffelmarokkaan ooit zei. Twee vingers in de lucht, kom op, kom op, Watch out, Watch out. Maar nee, geen Alibe. Twee vingers van Jake Buck. I drink to remember, I smoke to forget. Something to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something is changing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 zijn Jake Bak met zijn twee vingers. Ja, ik ga afsluiten. Het is alweer uh, bijna acht uur. De tijd ligt, ja, dat, uh, maar het komt heel goed. Volgende week, komende woensdag ben ik gewoon weer met aflevering 95. Maar de week wordt al begonnen door Gijs Hoogland met zijn uh, hoogtijd voor Hoogland, zijn honderdste. Dus mocht je dan ook luisteren. Veren me even met een felicitatie, met een bloemetje of met een dingetje. vind hij hartstikke leuk. Ja, dus komende week feest. Zaterdag zie ik jou trouwens in het kantoor van de buurman. Daar ben je gewoon bij natuurlijk. Om Mike Musicians, Uncontrollable Urg en Youth Live te zien. En met Gijs en mij het glas te heffen. Op 100 geweldige afleveringen hier bij Radio 501. de laatste jongens. Wouldn't it be nice? Tot woensdag. musique.